Mr. Hughes, hidden Dylan's shoes, wearing his disguise, but it's all right now, I learned my lesson well, you see it can't please everyone. came. No one heard the music. We didn't look the same. I said hello to Mary Lou. She belongs to me. When I sang a song about a honky tonk. Country-Western-muziek. Je hoort de Garden Party met de Stone Canyon Band. Samen dus met deze prachtige klassieker. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Bokhuizen. Goede avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan vanavond ook weer heerlijke muziek voor je draaien. Dus er is gewoon lekker alle reden om te blijven luisteren. En niet alleen naar de muziek, maar ook naar de leuke onderwerpen die we hebben. En dat zijn er best wel een paar hoor. Wat gaan we doen? Uh, Joon van Gent komt langs met een reportage. Hij uh, vroeg de mensen op straat aan... welke leeftijd denkt u nu met de meeste plezier terug? Oh, dan heb ik zelf ook zo'n antwoord. Zo in mijn gedachten, leuk. Middels Dekkers, die gaat het hebben over de witte eend. Ja, ze peddelen lekker rond in de vijvers tegenwoordig met kleintjes. Dus uh, dat is leuk. En uh, Mieke Wegmans komt aan het woord. Zij bezocht de Tweede Kamer, maar wat deed ze daar allemaal? Dat is allemaal mooi, dat is allemaal geweldig, maar wat houdt het allemaal in? Nou, dat hoor je allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Middernacht, de late avond.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 van REM, Rapid Eye Movement, Man on the Moon. En Olivia Newton-John met A Little More Love, zo was het ja. Tijd voor een reportage. Een reportage van Jeroen van Gent. Als je klein bent, dan wil je groot worden. En als je bijna niet wachten kan om volwassen te worden en volwassen dingen te gaan doen. Ja, bij alles wat je dan gaat ondernemen, ontstaan dan als bij toverslag herinneringen. Tegenwoordig spreekt men dan ook wel over herinneringen maken. En zelfs in de vakantie, business roepen ze dat dan ook. Aan welke leeftijd denkt u nu? Met alle plezier terug. Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg naar uw herinneringen.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 Absoluut. Nou. Ja, ja, ja. ze ja, is 40 en 45. De meeste energie misschien ook Ja, op, daarom dat bedoel ik. Ja, ja, zowel thuis als op het werk. Overal loop je over met de energie inderdaad. En uh, ja, dat was een, ik vond wel een lekkere leeftijd. En, en, en het waren er nog meer ingrediënten tussen je werk bijvoorbeeld ook? Ja, dat ging ook, uh, vind ik ook prettig gaan. dan. Je hebt heel veel energie. En als je een keer ook uur moet overwerken, dan voel je dat niet eens. We hebben nu, nu net 60 en dan merk je wel dat dat gewoon nog... Dat zie ik niet, echt, nee, echt nee, niet. Je Sorry, voelt, nee, je voelt het wel. Oh, ja, ja, dat <laughs> niet je heel wat... erg, maar je denkt vanavond, ah, blij dat ik even zit. Sneller moe. En dat, uh, ja, dat ik ja, 20 jaar geleden totaal ook. niet.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 ik mag helemaal niet klagen zoals ik me nu bevind, 70 plus, maar de, ja, dat is het dichtste bij toen, het, zeg maar 8, 9 jaar, jaar geleden, toen onze eerste kleinkinderen werden geboren, toen we ja. daar hebben opgepast en dat je het grote geluk hebt dat je dat zag samen euh, met de kinderen,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 Ja. Nou, had u dat gedacht ooit? <laughs> nee, nu, nee, absoluut niet. Nee, nee, nee op zeker. Ja, je, je denkt er wel aan, maar dit is gewoon. Ja, als het eenmaal gebeurt, dan is het wel uh, yeah. eenmaal hoop. Ja, had had u daarop gehoopt? Even ja, weet je, nee, weet je, ik ben altijd aan het werk, werk, werk en uh, de kinderen, vroeger was, uh, zag ik ze ook weinig en nu nou ben ik gewoon zo vrij in, en uh, heb ik, uh, ja, ja, van mijn uh, zoon, uh, mijn schoondochter dus nou. uh, ja, geniet is dat. Heel bevoorrecht, er zijn het mensen die dat voorrecht niet hebben en daar heb ik het ja, nou ja, dat is dan wat het is, weet je. maar ja, dat is echt. Uh... en uh, u voelt zich niet ineens oud op zo'n manier toch, hè? nee, juist jong. Hey, jongen, jonger juist. ja, ja tuurlijk. Je <laughs> altijd impuls. absoluut, absoluut, ja? absoluut. oh. ja, nee, maar, daar ben je er wel hartstikke blij van. ja. ja. nou, dat zo is zo onschuldig en uh, gewoon mooi. ja, dat is goed. Ja. met mijn oma. Ja, nou, dat kan ik hem wel vertellen. dat is heel lang geleden. met mijn oma naar de film. mijn oma Jo. en als ik, hè, ja. en als ik daar nog aan denk, dan kan ik daar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 Boo! <laughs> Trying to get there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 That's your love Hij is geweldig, deze van Frans Gaal. En daarom hoor je hem hier in de late avond. Frans Gaal dus en L-A-L-A. -L -A. En Long and Long Road, een nieuwe single van Ringo Starr. Hij is inmiddels 85, maar hij klinkt nog alsof hij 66 is. <laughs> Ongelooflijk, wat een uh, muziek hoor je hier bij uh, de late avond. Straks een kolom van Middels Hij gaat het hebben over de witte eend. Je ziet ze lekker in de grachten en uh, dat is ook goed. Uh, er zijn er veel van nu, uh, want er zijn heel veel kleintjes tegenwoordig in de plas. Dus, maar hoe zit het met die witte eend? En gaat het uiteindelijk wel over de witte eend? Je hoort het zo meteen. Nou, deze van Jeffrey Osborne. On the wings of love. Just smile for me And let the day begin You are the sunshine That lights my heart Within And I'm sure That you're an angel In disguise Come take my hand And together we Will ride On the wings of love The snow, when a ray of sun is felt, and I'm, I'm crazy about you, baby, can't you see? I'd be so delighted if you would come with me. Dank Eend. Als ik mijn leven opnieuw zou mogen beginnen, schreef de Vlaamse kunstenaar Philip Huygen, ...zou ik niet meer trouwen en ik zou varkens nemen in plaats van kinderen. Dan kon ik ze op het eind opeten. Dieren hebben meer voordelen boven kinderen. Qua prijs natuurlijk en bewassing, maar bovenaan staat toch het voordeel dat een dier geen kind wil. Dieren willen nooit een kind, kinderen wel altijd een dier... In het begin kun je je kroos nog afschepen met een goudvis... maar ook dat eenvoudigste levend speelgoed levert op den duur problemen op. Als het vakantie wordt, hoe kom je aan een oppas voor je vis? Een hond kun je nog met zijn halsband aan een boom gebonden achterlaten... maar een goudvis? Waar zit de hals bij zo'n beest? Wat doe je, pap? vraagt Niels aan Herman... die de goudvis dan maar door de wc spoelt... Ik laat de goudvis vrij. Door het riool zwemt hij zo naar zee. Heeft hij ook eens vakantie. Niels pikt het nog. Hij is pas zeven jaar. Maar vlak na de vakantie wordt hij acht en wil hij wel eens wat anders dan een vis. Een eend wil hij. Zo'n mooie witte als die van het buurmeisje. En net zo tam dat je er even lekker mee kunt knuffelen. Komt niks van in, vindt zijn moeder. Die rot eend van hiernaast kwaakt me s'ochtends al vaak genoeg wakker. Het wordt een hond. Een jongen. Veel levend voor weinig geld. Krijgt hij geen aandacht, dan jankt hij het hele huis bij elkaar. Krijgt hij wel aandacht, dan kwispelt hij het servies van tafel. En vergeet je de achterdeur goed op slot te doen... dan struint hij op zijn rubberen poten heel de buurt af. Het is midden in de nacht als Herman iets in de tuin hoort... Hij gaat zijn bed uit, de trap af, de tuin in... waar de hond hem speels op wacht. De buur eend in de bek. Het kost heel wat moeite de vogel af te pakken... en dan blijkt het nog vergeefs ook, de eend is morgens dood. En daar sta je dan, met een dode eend in je handen... bloed op je pyjama, alles onder de modder... en een hond die alleen maar wil spelen. Vloeken helpt niet echt... Nog een geluk dat de buren niet thuis zijn dit weekend. Herman ziet het al voor zich. Het buurmeisje ontroostbaar, de buurman kwaad. Hij zelf vol schuldgevoel. Had hij die deur maar beter dicht gedaan. Maar kon hij weten dat die beesten opeens zo nodig natuurtje moesten spelen? Herman loopt naar het tuinkraantje... en was de modder en het bloed zorgvuldig weg tot de eend weer wit is. Dan klimt hij over de heg naar de buren. Het eendehok staat open. Zorgvuldig drapeert hij de dode eend alsof hij slaapt... sluit het deurtje en klimt weer terug de heg over... zijn eigen tuin in, de op. Maandag na het werk hangt de buurman al over de heg. Wat me nu toch eens overkomen, zegt hij. Wat dan, vraagt Herman, een tikje nerveus. Nou, zegt de buurman, is me drie dagen geleden de eend dood gegaan. Een ziekte of zo, denk ik. Mijn dochtertje ontroostbaar natuurlijk. Dus hebben we het beestje netjes begraven. En nu is hij opeens dood en wel in zijn hok terug. Dezelfde dag hebben ze de eend met z'n allen opnieuw te aarde besteld. Zowel het buurmeisje als Niels waren nog dagen van streek. U weet hoe kinderen zijn. Maar een dier is ook niet altijd even makkelijk.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 ...van de meest gedraaide nummers op Uitvaarten, zou je kunnen zeggen... ...van Ramstad Chaffee. Laat me, want ja... ...dat is natuurlijk een prachtig lied over zeer eigenwijze mensen. Voel jij je ook aangesproken? Ja, ik wel hoor. Ik het ook. Geweldig. En je wordt het allemaal hier, in de laatste avond? Straks gaan we het hebben over... Uh, ...stichting JNS-projecten. Ze gingen naar de Tweede Kamer. Mieke Wichtmans althans... En uh, daar gaan we over praten. Over een paar minuten al. Eerst nog even Christen Burg en Lady in Red. I've never seen you looking so lovely as you did.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 life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 In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond met Alfred Blokhuizen. Open myself this way like Silvers, hier in de avond met Nothing Else Matters en Christabel en Lady in Red. Tijd voor het laatste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Tera Cox. Mieke Wichmans uit Schiedam bezocht de Tweede Kamer. Mieke, uh, wat bijzonder en welkom hier. Ja, dat was wel uh, even wat naar de Tweede Kamer. Wij hadden ook zoiets, hè, de Tweede Kamer. Maar uh, ja, wij hebben een mooie groep uh, opgericht, uh, eigenlijk uit frustraties. Nou, Want, vertel. Uh, nou ja, wij hebben Stichting JNS-projecten, die verbindt jong en oud met elkaar. Uh, wat we doen is heel erg outreachend aan het werk in de wijk. Dus je bent heel bekend en vertrouwd. En even, voor... even voor ons beeldvorm, wat doen ze dan zoal, het JNS? Uh, nou, bijvoorbeeld met een bakfiets de wijk in, met heel veel koffie en dan lekker aan de voordeur, waarvan we dus weten, nou, daar zitten senioren, die zitten alleen, die zijn kwetsbaar... Uh, die hebben bijna geen familie. Nou, dan gaan wij aan de voordeur met een kopje koffie het vertrouwen winnen. en dan kijken of we wat meer voor deze senioren kunnen betekenen. En daarnaast werken we ook heel veel met jongeren. En jongeren hebben ook vaak uh, uh, een rugzak. Uh, Daar gaan we mee in gesprek. en dan gaan we kijken wat kunnen we voor de jongeren betekenen. Maar ook voor jongeren die bijvoorbeeld iets moois willen in de wijk. dan zeggen we altijd. Nou, als jij dat basketbalveld wil, dan gaan we dat lekker met elkaar doen. Maar wat ga jij dan terug doen voor de wijk? En denk dan dat ze dan ook maaltijden aan de voordeur brengen bij senioren. Of even op bezoek gaan. Of even een boodschapje halen. Wat een geweldige win-win situatie voor ja. jong en oud. Ja. Ja. En je hebt er zelfs volgens mij een boek over geschreven. Ik heb er een boek over geschreven met de titel Als deuren open gaan. Maar nou onlangs uh, naar de Tweede Kamer gegaan. En je was het verhaal al begonnen. Ja. Het kwam vanuit uh, het gevoel van we moeten iets voor vrouwen doen die... Uh, ja, uit huiselijk geweld. Ja. Door huiselijk ja. geweld gekweld worden, ja. vertel. Nou ja, de vrouwen die eindelijk de stap durven te nemen om uit zo'n gewelddadige relatie te stappen, met kinderen vaak, uh, uh, gaan die deur dan uit en komen dan bij ons binnen... En uh, omdat ze toch het vertrouwen hebben in JNS... dan komen ze bij ons binnen. Dan gaan we het gesprek met ze aan. Dan gaan we kijken of ze bij organisatie binnen kunnen komen. Dus dan gaan we eerst naar het WOT. En via het WOT moet het even bij wacht, hoor. thuis het WOT, komen. Het WOT? Het WOT is het wijkondersteunend team in okay. de wijk. Ja. En daar werken wij mee samen. Dus dan komen ze bij het WOT binnen. Um, maar we zitten met een groot gebrek in Nederland... Uh, met opvanghuizen voor vrouwen. Er zijn 800 huizen tekort... In heel Nederland. Wij merken heel erg dat uh, de vrouwen als ze eenmaal die stap hebben durven nemen. Ze uit die deur stappen en die deur dichtgooien. Dat alle deuren voor hun dicht blijven. Want ja, dat is wel heel veilig veranderd. Thuis, veilig thuis uh, ja, Het zit vol. duurt heel lang voordat je daar aan de beurt bent. Uh, er is geen huis in Schiedam voor deze vrouwen. Waar ze even tot rust kunnen komen. En het is geen blijf... Uh, blijf hoe heet dat blijf uh, nou, blijf van mijn leefhuis. Nee, dat is nee, het niet hè? Nee, nee. nee. Nou ja, wat wij eigenlijk als krachtvrouwen willen in Schiedam, dat is een huis waar, waar vrouwen gewoon binnen kunnen lopen. Dus ik bedoel, je doet eigenlijk die deur dicht en je staat op straat met je kind dat je weet waar je dan wel naartoe kan lopen. Wij willen in Schiedam willen we gewoon dat we met elkaar en dan hebben we ook de raad, het college. We hebben elkaar allemaal nodig. Ook andere organisaties allemaal. Uh, om het in Schiedam mooier en beter te gaan maken voor onze vrouwen. Je hebt in ieder geval een hele belangrijke signaleringsfunctie uh, vervuld. En ik denk dat we je hopelijk op korte termijn weer zien. Want we willen natuurlijk wel weten wat dit is. Ja. Zijn er ja. nog andere projecten in de toekomst voor JNS? Waarover je iets kunt vertellen? En nabije je toekomst. Nou ja, we, zijn, uh, we zitten natuurlijk nooit stil bij JNS. Dat nee, ja, we zijn wel heel erg be bezig uh, met... Uh, met uh, Outreach in de wijk in. Want het is gewoon brood nodig. We hebben, iedere dag delen we voor de deur ook kleding uit. Schoenen en alles. Het wordt. Nou, de hele dag doen we dat kastje bijvullen en aanvullen. En is het weer leeg en weer aanvullen. Dus we merken wel dat het dramatischer wordt in de wijk. Dus daar zijn we wel hele dagen mee bezig. En eten ook rond bezorgen. Nou, weer een ontzettend mooi inbevlogen verhaal ja. van jou. Mieke Wichtmans van Stichting JNS. Zo te vinden als je dat intikt op je computer. Dank voor het delen van je ervaringen bij de Tweede Kamer. Dank je wel. Dank je wel, Tera, voor deze bijdrage aan de laatavond. En daarmee zit de show op. Het is niet anders. Maandag is weer een late avond. En, uh, ja, en dan zien we wel weer verder wat daarin zit. Dan is Norbert Ketting weer van de partij. Dus luister dan vooral weer. Ik dank je voor je aandacht. Dank voor je gezelschap. En ik neem afscheid met een prachtige van Laura Pausini. La solitudine. En uh, dan is het weer voorbij van vandaag. Ik wens je een mooie nacht voor zo meteen wel trusten. En als je gaat werken en blijft werken. Wens ik je een hele goede wacht. Senza lui è un cuore di metallo. Senza l'anima nel freddo del mattino, grigio di città. A scuola il banco è vuoto. Marco è dentro me e dolce suo respiro. Fra i pensieri miei, distanze enormi sembrano dividerci. Ma il cuore.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 Mangiare stringi, forte, a te, il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male En farà spreek je straks ook al die foto van de koop. En dan spreek je de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 Let I